2 twee uur. Freddy van met het NOS-journalen heeft de Turkse politie traangas en waterkanonnen ingezet tegen Koerden bij relletjes bij een grensovergang met Syrië. Sinds vrijdag zijn al 70.000 Syrische Koerden naar Turkije gevlucht, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Ze komen vooral uit de stad Kobani, die door de terreurgroep IS wordt belegerd. De grens met Turkije was lange tijd gesloten, maar vrijdag besloot de Turkse regering toch vluchtelingen toe te laten. De UNHCR gaat de hulpverlening in Turkije opvoeren voor de opvang van de vluchtelingen. Nabestaanden van drie Duitse slachtoffers van vlucht MH17 willen Oekraïne aanklagen voor zijn rol in de ramp. Ze gaan een procedure beginnen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Volgens hun advocaat, een hoogleraar luchtvaartrecht, is een land verantwoordelijk voor het luchtruim boven zijn grondgebied. Doordat de MH17 werd neergeschoten kwamen 298 mensen om. De nieuwe president van Afghanistan wordt Ashraf Ghani. Zijn rivaal, Abdullah Abdullah, wilde maandenlang zijn verkiezingsnederlaag niet toegeven. Nu is besloten tot een regering van nationale eenheid. Abdullah krijgt de nieuwe functie van hoogste uitvoerder. VVD-fractieleider Zeilstra is beschikbaar als opvolger van partijleider Rutte, mocht die op termijn vertrekken. Dat zei Zeilstra desgevraagd in het programma WNL op zondag. Hij benadrukte dat dat voorlopig niet aan de orde is. Binnen de VVD wordt ook minister Schippers van Volksgezondheid gezien als mogelijke opvolger van Rutte. En in Nijmegen wordt vandaag erdacht dat de Amerikanen 70 jaar geleden de brug over de Waal hebben veroverd op de Duitsers tijdens de operatie Market Garden. 48 Amerikanen kwamen daarbij om het leven. De volgende brug, die bij Arnhem, werd niet veroverd. Dat bleek de beruchte brug te ver. De Waaloversteek wordt vandaag nagespeeld en dat is te zien op NPO 2. Het weer. Vanuit het noordwesten breekt de zon door. Er kan ook een bui vallen. Middagtemperatuur 18 graden. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam... tussen Meer en Muiderslot 3 kilometer. A6 Lelystad Muiden tussen Almere Haven en Almere Poort... 4 kilometer door een ongeluk. Op de A27 Almere Utrecht bij Almere Haven... 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En verder ligt er lading op de N15... van Rozenburg naar de Maasvlakte bij havens 6200 7000. Daar ligt er namelijk grind op de weg. Tot zover de verkeersinformatie.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 Absolutely, you But I'm absolutely sane. Nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners, with nothing much at stake.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 En ik kom haast elke week, een pieken in de discotheek. Dan sta ik altijd duren in een hoek geleund, ik heb vanavond nog mijn vader verund. Iedereen staat te springen van vloot, maar ik speel de show in de disco. Odo-X of Odo, Rolo in de disco. t of andere scholo in de disco. Of OOOBO in een bieskale hoort Of anders, ho ho Oh Ik word haast gek van al die geile chicks Maar als ik bij ze sta, dan zeg ik niks Laatst greep iemand mij van achter het beet aan oh, Maar het was een gozer als een verkleed. Maar toch komt toch de dag dat ik een van die stoten pak Want ik heb dat durex in mijn achterzaak Oh, oh, oh, oh, in de disco. De anders, in de disco, de o -O -Rolo in de disco oh, oh, van de oh, in oh, disco oh, oh, oh, oh, oh, in oh, disco oh, oh, oh, oh, van de in de disco, in de disco, disco, oh, oh, disco Disco disco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 Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Zullen dus we kijken, Jan. Ja, dat, dat kan. Uh, ik als dj heb een enorme poliep boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal op de zoveelste van de zoveelste van het jaar en 1983. DJ'tje heeft weer genoeg geluld. We gaan er muziek maken. En natuurlijk de formatie nooit weer. Soms vraagt er iemand, Jantje, doe je mee, maar dansen wil ik niet. Dus dan zeg ik, nee!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 Da, da, da, da, da, disco. Because you know I'm all about that bass, but that bass, no trouble. I'm all about that bass, but that bass, no trouble. I'm all about that bass, but that bass, no trouble. I'm all about that bass, but that bass, face, face, face. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size too. But I can shake it, shake it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 Yeah,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 Weghorst die scoorde nog wel in de 16 e minuut. En uh, Kastanjes uh, scoorde twee keer daarna 24 e en 43 e minuut. Sijek een minuutje daarna 44 e minuut. En Mokhtar maakte de eindzet op voor uh, FC Twente voor 1-4. Dan gaan we even naar uh, wat andere sportnieuws. Want de Keniaanse atleet John Mangangi heeft uh, vandaag de 30 e editie van de Dam tot Damloop gewonnen.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 Gaat niet in de slaap. Goed, dus dat zometeen. Maar eerst Steven Disby met Kismi. Me.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 dit is CFM Zandvoort, de lokale held voor Zandvoort en Wendtveld. en wij presenteren voor jou op 21 september Eros Ramazzotti. Come cominciata io non so pre. La storia infinita con te che sei diventata la mia vera di tutta una vita per me. Ci vuole passione Ricordi la volta che ti canta, fu subito bredito, sì. Ti dico una cosa, se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione. Com'è che non passa con me anime la moglie infinita di te cos'è quel mistero che ancora sei che porto qui dentro di me To desist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 En dit jaar mag Zandvoort zich verblijden met Laura Lunansky op de viool... ...Jalmer de Moet op de klarinet en Michel Xie op de piano. Zij zullen werken van onder andere uh, Mozart, Beethoven, Brahms en Prokjefjov. Uh, nee, prok. Nou ja, goed, voor u te horen brengen. De laureaten zijn allemaal jonge mensen... ...die aan het uh, prestigieuze Prinses Christina concours hebben deelgenomen... ...en door juries hoog werden beoordeeld. En ieder jaar weer wordt het concours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 Put on my best suit Got in my car and Raced like a J.J. Zo op de Lazy Zondag van CFM, 21 september vandaag. Magic met Root. We draaien nog één plaats voor het nieuws van drie uur. En dan wordt uh, de Studio Killers out to the Bouncer...